Goedemiddag, ik ben Martijn Middel en dit is het nieuws van NOS op 3. Er komt nog een dikke lading Pfizer-prikken aan. De EU krijgt de komende twee jaar nog eens 1,8 miljard coronavaccins geleverd van Pfizer... Bedoeld voor de lange termijn planning, vertelt correspondent Sander van Hoorn. Terwijl de meeste mensen nog wachten op hun eerste vaccinatie... is dit het moment dat de Europese Unie al vooruitkijkt. Het moment dat er herhalingsshots nodig zijn of dat er mutaties uitbreken. In dat geval zijn er dus al 1,8 miljard nieuwe vaccins besteld. Het is nu aan de lidstaten om aan te geven hoeveel ze daadwerkelijk willen kopen. De testvakantie van een paar vakantiegangers duurt nog een beetje langer. Zes van hen zijn positief getest op corona. Ze zitten voorlopig in quarantaine in een aparte vleugel van het hotel... te wachten op het resultaat van een tweede test... De andere 183 vakantiegangers hebben geen corona. Zij vliegen na een week vakantie vandaag terug naar Nederland. De politie in Barneveld heeft ingegrepen bij een mars tegen de coronaregels. Die mars was verboden, toch kwamen er zo'n duizend deelnemers op af. Die werden aan het begin van de middag gevraagd om te vertrekken. Toen dat niet gebeurde, greep de politie in met hun wapenstok. En er is vandaag lekker gefield -lapt. Sinds 9 uur vanochtend was er Mudmasters in Haarlemmermeer. Teams van 250 man probeerden zo snel mogelijk een modderparcours af te leggen. En de omstandigheden waren goed, zag verslaggever Mark Robin Visser vanmorgen vroeg al. Nou, Ze zijn hier van de organisatie heel blij dat het de afgelopen dagen flink geregend heeft. Want het is hier inderdaad lekker zompig en dat hoort er helemaal bij. Een zwaar parcours is gemaakt door mariniers. De deelnemers moesten over een hindernisbaan van 7 kilometer lang. Er werd gerend, gesjouwd, gehezen, geklommen. Ze moesten onder prikkeldraad door, in een ijsbad en kregen elektrische schokken. Deze deelnemer van het evenement nog even kort samen. Plezier maken met je vrienden in de modder. Doet u dat thuis ook? Uh, nou, mijn kinderen wel. Geeft het een goede voorbeeld, denk ja? ik. Ja, absoluut. Alle deelnemers hebben gisteren allemaal een wattenstaafje in de neus gehad. Je mocht alleen meedoen met een negatief testbewijs. Over vijf dagen krijgen ze weer een sneltest. Het weer, nou veel nattigheid vandaag, graadje of twaalf. Morgen wordt het wel warm, tussen de 22 en 27 graden. In de loop van de dag komen er wel onweersbuien. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Bianca Damink van de ANWB. In Noord-Holland is het onder meer druk op de A9... en dat komt door de afsluiting van de A22 bij de Velzertunnel. Die is in beide richtingen dicht. Veel mensen rijden dus om via de A9 en dat kost je extra reistijd daar... Het is ook druk op de A5 van Hoofddorp naar Amsterdam voor de aansluiting met de A10. Daar heb je 10 minuten vertraging. En er wordt dit weekend op meerdere plaatsen gewerkt aan de A4 tussen Amsterdam en Den Haag. Er zijn onder meer minder rijstroken beschikbaar bij Hoogmade. Dus hou ook daar rekening met vertraging. Tot zover de verkeersinformatie.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 Het een hele populaire band in de jaren tachtig. Ze noemden zichzelf 5 star en inderdaad uh, vijf man. En vooral sterk was uh, de band. Joris met uh, All Voldaam volgens mij hun grootste hit uh, die ze gehad hebben. Even na drie uur welkom terug. Zandvoort op zaterdag, een regenachtige zaterdagmiddag. En ze hadden ons uh, mooi weer voorspeld. De korte broek die ik uh, besteld heb, die kan er uh, voorlopig nog even in de kast blijven. <laughs> en uh, ja, voordat jij me te zien krijgt, Albert-Jan. Uh, <laughs> nee, die, die benen die worden daarvoor uh, wel even verzorgd. Dus, uh, okay, nee, uh, <laughs> ik, uh, ik, ik heb hetzelfde het het probleem. Ja, Heel goed. Nou ja, het, uh, tweede uur, goed op zaterdag. Wat gaan we daar nu allemaal doen? Nou, uiteraard uh, de gemeente is uh, druk bezig met uh, de voorbereidingen voor het, uh, ja, de Herinrichting van het Badhuisplein. En de laatste pand of panden aan het Badhuisplein zijn inmiddels ook aangekocht, zodat een herontwikkeling van het Badhuisplein niet, niet, niets meer in de weg staat. Daarover straks meer. Tijdens de evenementagenda rond de klok van half vier besteden we aandacht aan de expositie, buitenexpositie, met name in eerste instantie van het Zandvoortsmuseum en wel de ode aan het landschap. Verder hebben we nog wat uh, zandvoortse uh, items. Uh, dit tweede uur. Is, ik zou zeggen genoeg reden om ook het tweede uur te blijven luisteren. En oh, we vergeten natuurlijk de kwalificatie. Oh. Er wordt uh, vanaf de kwalificatie van de Formule 1 in Barcelona op het circuit van Catalunia is om uh, um drie uur begonnen. En ook dat houden we natuurlijk voor u de komende tijd in de gaten. En een kwart over vier hebben we daar een samenvatting over hoe het allemaal verlopen is. Ik zou zeggen, genoeg reden om ook het tweede uur te blijven luisteren naar uw enige echte lokale zender, CFM Zandvoort. Dankjewel, Albisan. En kijken doe je via wwwzfm livenl zfm livenl -live kijk je live mee in de studio, tolweg 10a. En een heerlijke gauw houden. Hier is de Billy Ocean. I'm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 Not a... Ik zei het net al, uh, al we zitten in de kwalificatie van de Grand Prix in Spanje voor, ja. um, voor uh, morgen in de Q1. En het is helemaal goud voor Williams, want in de Q1 staan ze op dit moment op P nummer 1. Met nog 13 minuten te gaan. Ja, dat is echt een fotomoment voor Williams. Ja, want, er is, uh, de rest is gewoon nog niet de baan op geweest. In ieder geval niet voor een uh, snelle ronde. Nee, maar dat ze, ze daar uh, 10, 13 minuten op wachten, want nu al, alle kansen hebben ze uh, voor grotendeels. Uh, zijn nu een, met hun een oud-lab bezig. Maar ja, daar heb, heb je wel weer een kwartier uh, verspeeld van het uur. Want dat duurt, uh, de, duurt allemaal een uur in totaal. Dus dat wordt een, uh, uh, laten we zeggen een drukke uh, tweede helft van Q1 uh, op de baan. Dus wellicht dat mensen hun ronde moeten afbreken... of wat dan ook verkeerd tegenkomen. Het wordt een spannende ontknoping in Q1. Maar je hebt gelijk, vooralsnog, Latifi van Williams op 1 met 1.20241. Ja, inderdaad. Fout aan de van nemen en inlijsten die hap. Ja. We gaan het hebben over uh, inderdaad het uh, laatste pand uh, wat nog niet uh, in handen uh, was... voor uh, de projectontwikkeling uh, al daar uh, op het uh, Badhuisplein. In een brief aan de Raad geeft het college aan dat het laatste pand... aan het Badhuisplein is aangekocht. Het gaat om de nummers 8 en 9. Dit is nodig om de herontwikkeling van het gebied daadwerkelijk mogelijk te maken. Zou het eindelijk lukken om na jaren onderhandelen en ontwerpen... het project Badhuisplein van de grond te krijgen... Eind 2019 kwam een concept stedenbouwkundige visie voor het Badhuisplein tot stand om vervolgens de plan uit te kunnen werken. Vanwege de coronapandemie liep uh, dat proces vertraging op. Eind 2020 werd de visie aangeboden aan de gemeenteraad, maar na behandeling in de raadscommissie werd deze teruggetrokken. In de raadsvergadering van oktober 2020 stelde de raad de geactualiseerde grondexploitatie voor het project Badhuisplein vast. En daarbij werden de benodigde financiële middelen voor het verwerven van de pannen beschikbaar gesteld. De gemeente kocht al jarenlang leegkomende panden in het Badhuisplein en de Foufageplein aan. Alleen met de eigenaar van Badhuisplein 8 en 9 vond nog onderhandelingen plaats. Nu ook deze positief zijn afgerond, heeft de gemeente alle panden in bezit die nodig zijn om het gebied te ontwikkelen. Het pand waar nu nog een ijssalon in is gevestigd, is in verhuurde staat aangekocht. Het huurcontract loopt op 31 december 2023 af. Pas dan kan de stedenbouwkundige plan uit de la om een en ander mogelijk verder uit te werken. Nou, dat duurt nog eventjes dus... Voorlopig nog een uh, ijssalon uh, op het uh, Badhuisplein. En niet alleen een uh, ijsalon, want we hebben ook uh, twee hele mooie zandsculpturen daar, uh, op jan En uiteraard de buitenexpositie van uh, het Zandvoortsmuseum al daar. Klopt. Dus uh, een levend, levendige situatie op het Badhuisplein. Zo is het. Nou, 10 minuten te gaan. Bottas inmiddels op P1 in de Q1. Uh, Verstappen P2 en Lewis Hamilton P3. We blijven het allemaal voor je volgen. Blijf luisteren naar de radio. Het geluid van Zandvoort. We zijn het al meer dan 30 jaar voor Zandvoort en de regio. De uh, single van uh, Aha gaat werkelijk nooit vervelen, joh. De take on me. Op ZFM wordt iedere hou hou platina. En hier is uh, Van Morrison... Chippin' and a-jumpin' In the misty morning fog With oh, all our hearts a Thumpin' and you My bright-eyed girl And you my Bright-eyed girl And whatever happened The Tuesday and so slow Gone a transistor radio Standing in the sunlight laughing Hiding high at a rainbow's wall Slipping and sliding All along the waterfall with you A brown-eyed girl We used to sing Sha La La La La La La La La La La just like La La La La La La La La La La You have grown, cast my memory back a lot. Sometimes I'm overcome, thinking about it. making love in the green grass. Behind the stadium with you, my brown eyed girl. Shalalala la de la la la la la la ja, we hadden het net even over uh, de coronamaatregelen en dergelijke. Nou, België, daar uh, zijn de terrassen ook weer open. Vanaf vanmorgen 8 uur mogen ze daar al open tot, uh, tot tien vanavond tien uur. Ja. En geen avondklok meer. Hè? Die hadden ook een avondklok, alleen dan vanaf uh, middernacht. Maar ook uh, die is uh, komen te vervallen. En in uh, Spanje gaan ze nog uh, veel meer uh, los, uh, Albert-Jan. Want uh, ook daar uh, zijn uh, de terrassen en uh, restaurants uh, weer uh, open gegaan. Er zijn uiteraard nog wel restricties, maar een stuk minder dan, dan hier in Nederland. Dus, eh, langzaam maar zeker, eh, ja. En nou ja, vijf, vijf volgende week hopelijk ook dat de musea weer open mogen. Heb en, je en, en, en, en, en dat verhaal gehoord over die uh, zonnebanken? Ja, die, dat, die moesten in één keer weer dicht. Die, ja, die, dus, euh, dus, euh, dus, uh, een, een kennis mij die sprak die zonnebank-eigenaariste, Jeannette in de Halterstraat, die was heel druk aan het poetsen... en uh, mooi en uh, alles uh, weer fris en fruitig te maken om open te gaan. Is ook open gegaan, maar daarna mochten ze, mo mocht ze weer dicht. Ja. Wat, wat is dat dan allemaal voor onduidelijke regel regelgeving? Maar goed, we moeten er helaas mee doen. Goed, uh, ik heb nog een berichtje over de werkzaamheden op P-Zuid... want die zijn namelijk in volle gang. Er wordt momenteel volop gewerkt op parkeerterrein De Zuid. Door een herschikking op het terrein zouden er circa 200 parkeerplaatsen extra ge gecreëerd kunnen worden. Om deze extra parkeerplekken zijn nodig om de parkeerplaatsen te compenseren... die na de aanstaande herinrichting van de boulevard Paulusloot uh, verloren zullen gaan. Er wordt met man en macht gewerkt om het parkeerterrein voor de zomerdrukte weer helemaal up-to-date te hebben. Met name het grasveld wordt onder handen genomen, vuil en stenen worden verwijderd... en door het aanleggen van stoepbanden worden de parkeervakken aangegeven. Voor de ouders die jarenlang te vergeefs hebben gestreden voor speelvoorzieningen op deze locatie... is het wrang om te zien dat de graafwerkzaamheden in dit gebied blijkbaar geen effect hebben op de stikstofproblematiek. Dat was namelijk destijds een belangrijke reden om hun verzoek af te wijzen. Maar ja, goed, inderdaad, er gaan parkeerplaatsen verloren. Dus dan zul je op andere plekken weer moeten creëren. Zo is het eh, inderdaad. Nou, de Q1 is eh, trouwens eh, bijna voorbij. Nog eh, één minuut te gaan. Bottas staat op P1, Verstappen 2. Karsli, heel eh, verrassend op eh, P3. En de teamgenoot van Max Perez, eh, die staat op P4. Waar vinden we Hamilton dan? Op zes. Maar hij is nu op zijn outlet bezig. Want die wil nog even snel een rondje uh, aan vastplakken. En die zorgt natuurlijk wel weer voor verrassingen. Maar in ieder geval uh, verstappen door naar Q2. En uh, Kimi Rijkoon is ook met een hele snelle ronde bezig. Want uh, die heeft paars zoals dat uh, mooi heet uh, bij uh, de autosportliefhebbers. Uh, in het uh, eerste gedeelte van, uh, van, uh, van de baan. Dus uh, in de... Uh... Hoe, hoe noem je dat ook alweer? Trek 1, of het eerste gedeelte? Ja. Sector 1. Sector, precies. Dat zocht ik. Dus we blijven het volgen uiteraard hier op de zaterdagmiddag bij CFM. Ook op DAB te ontvangen trouwens. Mocht je een DAB-radio in je auto hebben of misschien wel gewoon thuis. Ook daar vind je het geluid van Zandvoorts. Kanaal 6A digitaal via DAB+ te ontvangen en uiteraard in Zandvoort en de regio ook nog op de FM op 106.9 en zfm-live.nl en dan kan je ook meteen live meekijken. Nou was er een nieuwe plaat uitgekomen die een hit is geworden door TikTok. Je weet wel dat social media platform wat ja. enorm populair is en dan gaat het met name om het, de dansers bij de platen. En ook deze plaat is populair geworden door TikTok die ik nu ga draaien. En uh, ik herken er iets in van een plaat uit uh, 1984 van G-Race. En uh, Manhattan, hier is Eiko Eiko. Hey yo, big wave. Tell him I come. Small time alongside JW Loop. My bestie and your bestie. Sit down by the fire.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 Check him a Step on the dancing floor. Hips be winding, detail rewinding. Take it to the island way. Get your baby mama, put on your dancing shoes. One drop it, pop it, low now. Take it to the max now. Jam in this small, jam way. Jam in the small, jam way. My bestie, your bestie. Dance it by the fire. Besties, and she wants about this. So, can we make this place go higher? Talking about hair hey now, hey now, hey now, hey now. I go, I go, Talking about a Talking a Solomon girls straight up, right hoochie mama Make me party non-stop in a island banda Swing those hips and back it up to me raga A dance for party ladies do the doggy doggy. I'm jamming island reggae, rapping blue, green and yellow Me tapping and me beat, making slow wine for me baby Speakers pumping, people jumping We jamming the island way Shout out to the good time crew All across the islands Grab your shoes, let me two by two And now we shine it bright like diamonds Talking about hey, now, hey now, hey now, hey now, I go, I go on it, talking more about get to the max now, jump in the small jump way, wind it! Wind up, go down, wind up, go down, twist Do your body back -wise. We go, we, we go, go, left, left, we go right, right, turn it around and forward Wind up, go down again, wind up, go down, wind up, go down, Do back twist your body back Twist back, we go left, left, we go right, right, turn it around and forward My bestie and your bestie, dancing by the fire Nee, Als je meekijkt op de webcam van CFM had je Albert Jan even in actie kunnen zien. Uh... Bij deze plaat, Ico, uh, Ico. Nou, dat ging je goed af, uh, Albert Tom. Ja, gauw houden. Ja, zeker. Nee, het gaat <laughs> helemaal goed. Zo dadelijk uiteraard weer meer nieuws. Maar eerst Greece. Hier is uh, Frankie Valley. Gaan we houden muziek bij je eigen lokale radio? Je hoorde Frankie Valley en uh, Chris. We gaan uh, de evenementen doen, want uh, ja, jij noemt het uh, anderhalf evenement. Ja, Zolang ze ja, nee. zeker begint er toch wel het een en ander uh, te komen, Albert-Jan. Uh, Klopt. Ja, ook bij Pluspunt uh, gaan er uh, binnenkort wat uh, meer activiteiten weer plaatsvinden. We dus even... het gaat weer een klein beetje open. Nou, bij Pluspunt is nou we weer een heleboel. Uh cursussen en bijeenkomsten gepland. Maar ja, de hangende uh, wanneer ze weer open mogen kunnen. Maar als, als ze open mogen, dan komen ze ook weer gelijk... met een heleboel evenementen. Goed, allereerst uh, uh, uiteraard uh, vanaf uh, vrijdag 7 mei... dat was dus afgelopen vrijdag... kunt u uh, in Zandvoort genieten van een nieuwe buitenexpositie. En later wellicht ook binnen van het Zandvoortsmuseum. Ode aan het landschap, het landelijke thema... is nu ook in Zandvoort... Via tal van kunstprojecten, verrassende excursies, prikkelende ervaringen en tentoonstellingen... zet Ode aan het landschap een jaar lang de diversiteit van het Nederlandse landschap vol in het spotlight. Maar liefst 29 kunstenaars uit heel Nederland brengen hun werk naar het Zandvoortsmuseum. De curator van deze tentoonstelling, Dolf Middelhoff... Euh, heeft samen met de wethouder van cultuur Gert-Jan Bluis... Afgelopen 7 mei om 4 uur een korte toespraak gehouden... waar een aantal mensen van het bestuur van de stichting Zandvoort Museum en de lokale pers aanwezig zijn, waren. En daarvan werd een film gemaakt die later uiteraard terug te zien is... op de diverse andere mediakanalen in Zandvoort. Zoals gezegd, vanaf 7 mei jongstleden start de buitenexpositie op het Badhuisplein... met de mooiste afbeeldingen van de Over de Ode aan landschap... Deze is gratis te bezichten in de openbare ruimte... en daarbij kunt u meteen een kijkje nemen bij de indrukwekkende zandsculpturen... die niet alleen op het Badhuisplein staan, maar op diverse locaties in Zandvoort. Bezoekers zijn van harte welkom in het Zandvoortsmuseum... hopelijk vanaf 26 mei, uiteraard, om, zoals gezegd, onder voorbehoud. Voor een bezoek graag reserveren via www.zandvoortmuseum.nl www.zandvoortmuseum.nl en vanaf morgen kunt u natuurlijk de komende weken genieten... van alle prachtige zandsculpturen die zijn herrezen in de afgelopen week. En kunt u natuurlijk de prijswinnaars of dan van dichtbij gaan bekijken. Tot zover. En wij hebben op de app van CFM een speciale pagina aangemaakt... over het EK Zandsculpturen. Kan je ook de afgelopen dagen kan je daar volgen met... De video's van Leon van Es... die hij gemaakt heeft... van de opbouw van de diverse... sculpturen. En uiteraard... kan je ook nog even een live kijkje... nemen op het Stationsplein. Met een echte webcam... die daar opgehangen is. En die is ook te zien op onze speciale... pagina via... de ZFM app. Op ZFM... wordt iedere oude... oude platina the fire You place the flowers in the vase that you bought today Staring at the fire Welkom bij Zandvoort op zaterdag. Mocht je net uh, ingeschakeld zijn, de lokale radio. We zijn er 24 uur per dag. Niet alleen op radio, maar ook op tv en op ons tv-kanaal. Uh, ook uh, de bewegende beelden. En onder meer aandacht voor het uh, opbouw van het uh, EK Zandsculpturen. Houd daarvoor kanaal 40 digitaal in de gaten. Everybody's got some class, everybody's got some flair. most people got no cash. Heeft gedraaid voor de Disco Freaks uit de jaren 80. Jorelinde Lewis en de Claire Style. We gaan het hebben over de horeca. Want ja, die mogen sinds vorige week weer open. In de terrassen open vanaf 12 uur. Maar het weer zit niet echt mee he, daarvoor, Albert Jan. Niet echt. Nee, Nee, ga niet even lekker op het terras zitten. Maar, nou. en, maar ondanks het weer, natuurlijk ook die gedeeltelijke heropening van de terrassen, blijft natuurlijk de horeca het moeilijk houden. Zoals gezegd, sinds 28 april mogen de horecaondernemers hun terrassen deels weer openen. In Zandvoort leidde dat vanaf het eerste moment voor de nodige drukte. De Halterstraat werd in het weekend, eh, afgelopen weekend weer vanaf 4 uur afgesloten. Voor gemotoriseerde voertuigen en de ondernemers in de horecastraten hadden toestemming om hun terrassen uit te breiden. Waardoor er meer ruimte kwam voor de anderhalve meter afstand. Toch klonk er hier en daar nog enige ontevredenheid in de horecawereld. Laat ik vooropstellen dat we blij zijn met deze versoepeling. We kunnen eh, en mogen eindelijk weer wat doen. Ik heb zelfs eh, na dit weekend spierpijn gekregen. Ik ben niet meer gewend om zoveel te lopen. Dat is natuurlijk afgelopen weekend. Maar het zet natuurlijk niet echt zoden aan de dijk. Een horecabedrijf kan op deze manier niet gezond draaien. Al dus Marcel Buscher van lunchroom Rabbel op het Kerkplein. Hij vertegenwoordigt in Zandvoort namelijk ook de Koninklijke Horeca Nederland... de branchevereniging van de horeca. Ron Brouwer van Lauren Hardy in de Halterstraat geeft aan... dat het afgelopen weekend behoorlijk koud was... maar dat desondanks de mensen toch tot zes uur op zijn terras zaten. We hadden wat te doen, maar het zet natuurlijk geen zoden aan het dijk. Wat de dagzaken, want wat de dagzaken missen aan ontbijt en koffie... mist de natte horeca aan uh, borreluur en diner. Om zes uur begint het gezellig te worden en dan moeten we stoppen. Maar we mogen wel open en dat is in ieder geval een goed begin. Al dus Brouwer... Huig Molenaar junior van standpaviljoen Talassa is blij met de verruiming. Maar hij vindt het wel lastig. We hadden woensdag natuurlijk prachtig weer. Die woensdag natuurlijk prachtig weer het terras stroomde vol. Maar zover dat kon uh, met alle maatregelen. Afgelopen donderdag, die, die donderdag vrijdag, was het petweer met veel koude wind. Dan zitten er wel, wel mensen onder de parasols, maar als het dan gaat regenen hebben we geen uh, opvang om te schuilen. Er mogen geen gasten naar binnen en toen we de verruiming nog niet hadden, zaten de mensen met mooi weer, weer op, uh, op het strand. Doodzonde, al dus Molenaar. En tot slot de reactie van Bas Lemmens van Beach Club 10. Die is natuurlijk opengegaan voor het eerst met zijn nieuwe paviljoen. Althans, met het terras. We zijn sinds zaterdag open met het terras. Behalve dat we niet tevreden zijn over de uren die we open mogen... waren we wel heel tevreden met de aanloop en de drukte, al dus zijn reactie. Tot slot, burgemeester David Molenburg geeft via de gemeentelijke woordvoerder aan... dat de verruiming voor wat de gemeente betreft voorbeeldig is verlopen. De horecazaken gingen op tijd dicht en er is niets fout gegaan. Molenburg is, is dus wat dat betreft een tevreden man. Al deelt hij ook zeker de wens dat verdere soepelingen zullen volgen. Nou, misschien aanstaande dinsdag, hè? Ja, ga er maar niet fluit, denk ik. <laughs> ik ben er bang voor, uh, oost We blijven hopen. Nou ja, in ieder geval hebben de banken ook uh, gekeken naar de pintransacties uh, in uh, de horeca. En die hebben ontdekt uh, dat afgelopen week... Uh, zeg maar 40% van de normale pintransacties gedaan zijn... Dus dat betekent 60% minder dan gebruikelijk. En dat ook meteen op de eerste week. Hè. De week waarin eigenlijk iedereen besluit toch maar even een kijkje te gaan nemen. Ondanks het slechte weer. Hè. De nieuwigheid is er nou inmiddels alweer een beetje vanaf. Dus ja, de horeca heeft echt meer verruiming nodig. Wil het nog enigszins zoden aan de dijk hebben? Waren we maar allemaal Belgen. Ja, Belgen of Spanjaarden, ja, dan kan je tenminste tot 10 uur buiten zitten. Uh, zo is het. Nou ja, laten we hopen dat de cijfers uh, binnenkort uh, de goede kant op gaan hier in Nederland. Nou, een plaatje voor Albertan dan. Hier is uh, Patrick Hernandez. Bij CFM terug naar de jaren 70 met Patrick Hernandez. En ponto to be alive. Q2 is bijna ten einde. stap, stappen, een hele mooie tijd. 16922 Daar staat hij mee op P-nummer 1. Tweede plek Bottas en derde Hamilton. Kom dan hier, kom dan hier de mij, want ik zal er voor jou zijn. Het is al even geleden.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 je mij niet kwijt het pas beter als je kunt kijken met je hart en weet dat ik met je mee kijk elke dag want ik, ik, ben het licht in het donker, ik ben de stilte die je hoort als het antwoord dan pas zelf komt, oh ik, ik ben het oog van je zekerheid De nieuwe single van Edcilia Rombley En uh, ik zal er voor jou zijn. Oftewel een uh, rustpunt in uh, deze coronatijd. We gaan het hebben over uh, de Dutch GP. Want de voorbereidingen daarvoor zijn uiteraard uh, in volle gang uh, hier in Zandvoort. En uh, ja, voor ons uh, als inwoners komt er ook een uh, bijeenkomst. Klopt. Enige tijd geleden was er alweer een, uh, een duidelijke nieuwsbrief uitgevaardigd door de gemeente Zandvoort. Als u zich daarop wil abonneren, ga dan even naar de website van de gemeente Zandvoort. En als u zich aanmeldt... dan ontvangt u die automatisch in uw mail. Uh, organisatie Dutch Grand Prix houdt maandag... en dat is het begin van de aanloopperiode... een digitale informatieavond. Vorig jaar organiseerde de gemeente... samen met organisator Dutch Grand Prix... DGP in het kort... een aantal informatieavonden om de bewoners en ondernemers... op de hoogte te brengen van alle plannen. We weten echter allemaal wat er gebeurde. Helemaal niets. De eerste Grand Prix na 35 jaar ging niet door... En werd verschoven naar 5 september aanstaande. Al is er niet veel veranderd ten opzichte van vorig jaar. De DGP eh, to, wil TGP toch opnieuw een aantal bewonersavonden organiseren. Zij het dan wel digitaal. De eerste informatieavond is aanstaande maandag 10 mei tussen half 8 en 9 uur. Je moet je daar wel voor aanmelden. Maar dat is simpel en gratis. Je krijgt, een, een vlak, je krijgt dan vlak voor de avond een link waarmee je kunt inloggen. En je kunt van tevoren of tijdens de meeting vragen stellen. Ik zal niet veel bijster veel nieuwe informatie kunnen geven... en ten opzichte van vorig jaar niet echt veel veranderd. Er is geen race geweest, maar alle draaiboeken lagen al klaar. Al dus Robert van Overdijk, directeur van CM.com Circuit Zandvoort... en directeur van de organisator Dutch Grand Prix. Maar we willen wel de Zandvoorters en bewoners uit de regio... weer even attent maken op een aantal zaken. Van Overdijk benoemt nadrukkelijk de bewoners uit de regio... Want behalve een Zandvoortsfeestje moet het tevens een feestje voor de regio worden. Nou, wellicht volgende week tijdens Zos uh, meer hierover. Oké, okay, dankjewel uh, Albert-Jan. Dan gaan we nog even naar het uh, Songfestival. Nog tien dagen. En dan uh, is het uh, zover uh, in uh, Rotterdam. En uh, ja, ook uh, Nederland uiteraard uh, met uh, Djangu McCroy, zo heet hij. Ja, ja maar, een moeilijke naam. Ja, maar, maar bij de boekies maakt hij niet veel kans. Nee, nee, nee, nee. Vroeger maakten we wel veel kans. Weet je waarmee? Uh, met ja. uh, onder meer uh, T-Chin. Dingedong. Dingedong. Nou, die gaan we als laatste plaats voor het uh, nieuws uh, en weer uh, draaien. En uh, gaan we je ook nog even wijzen op uh, de beste zangers... Die, uh, dat een nieuwe seizoen begint vanavond weer op uh, NPO1. En ze beginnen met een uh, songfestival uh, special... En dan moet je vooral op Ricky Monteiro moet je, moet je opletten. Want zij doet een, een nummer van Johnny Logan in een hele speciale versie. En dat schijnt nogal helemaal geweldig te zijn. Nou, wij gaan eruit vieren met deze Dingedong, de Nederlandse versie.